Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. Koningsspelen vandaag natuurlijk ook in het Caribisch gebied. Straks een verslag in het NWS Radio 1-journaal... na het NWS-journaal met Ewout Dion. De fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is uitgesteld tot 2016. Volgens minister Plasterk is het niet haalbaar om het proces voor de volgende provinciale statenverkiezingen rond te krijgen. We hebben nu besloten dat we niet de provincies willen fuseren voor de statenverkiezingen van 2015, maar dat we die fusie daarna doen, in 2016, zodat dus in 2015 er nog een verkiezing zal zijn voor de bestaande provincies betekent wel dat er daarna herindelingsverkiezingen moeten komen. Volgens Plasterk betekent het uitstel geen afstel. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat hij de komende tijd... in de rest van Nederland gaat inventariseren... of er andere provincies zijn die willen fuseren. Het Openbaar Ministerie heeft in Spanje een Nederlandse man laten oppakken. Hij wordt verdacht van een reeks ongekend zware dedos-aanvallen, zegt het OM. Het onderzoek naar de uh, cyberaanvallen op uh, Spamhouse, dat is een uh, organisatie waar anti-spam databases worden beheerd. Dat onderzoek heeft een verdachte in beeld gebracht die in Spanje verbleef. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En op verzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie is de man gisteren aangehouden. De Spaanse politie heeft computers, gegevensdragers en mobiele telefoons... van de Nederlandse verdachte in beslag genomen. Peter R. de Vries heeft aangifte gedaan tegen Willem Holleder wegens bedreiging. De Vries twittert, doorgedraaide Holleder bedreigde mij met de dood op mijn woonadres in aanwezigheid van mijn vrouw. Direct aangifte gedaan. Waarom Holleder de Vries bedreigt is nog niet bekend. De Vries heeft aangifte gedaan bij de politie Utrecht. Het incident is gisteravond gebeurd. Volgens Peter R. de Vries kwam Holleder onverwacht langs. Bert Koenders wordt het hoofd van de missie van de Verenigde Naties in Mali. Dat zegt NOS-correspondent Koert Lindeyer. Van zijn benoeming is al een tijdje uh, sprake en het lijkt nu bijna, bijna rond. Uh, verder is nu het wachten op de officiële benoeming... door secretaris-generaal Ban Ki-moon. En dat uh, heel snel, heel binnenkort, officieel er sprake zal zijn... van de benoeming uh, van Bert Koenders.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 Reders mogen binnenkort toch gewapende particuliere beveiligers inzetten... om koopvaardijschepen te beschermen tegen Somalische piraten. Minister Hennis Plasgaard van Defensie werkt aan een wet... waardoor dit onder strenge voorwaarden mogelijk wordt. Nu mogen vanaf Nederlandse schepen... alleen militairen geweld tegen piraten gebruiken. De reders willen de beveiliging al langer zelf regelen. Op dit moment zijn er vaak te weinig militairen die met de schepen mee kunnen. En ook kost de beveiliging met 5000 euro per dag... soms meer dan particuliere beveiligers. Premier Rutte heeft de vrijwilligers en professionals bedankt... die de afgelopen drie maanden hebben gewerkt... aan de festiviteiten rond de troonswisseling. Hij verheugt zich op 30 april. Ik zie, net als miljoenen andere Nederlanders... zeer uit naar deze bijzondere dag. En ik ben ervan overtuigd dat we er samen... in de beste Nederlandse tradities een prachtig feest van gaan maken. Rutte voerde afgelopen maandag zijn laatste werkgesprek... met koningin Beatrix. Zij zei dat hij de wekelijkse gesprekken met het staatsho staatshoofd... de afgelopen 2,5 jaar... als een bijzonder deel van zijn werk heeft ervaren. Judoka Kim Polling heeft de Europese titel in de klasse tot 70 kilo veroverd. Zo was in de finale van het EK in Budapest te sterk voor de Nederlandse Linda Bolder. Polling won eerder dit jaar al de Grand Slam in Parijs en de toernooien van Düsseldorf en Sofia. Het weer. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog in Limburg tot morgenochtend regen. Verder morgen overwegend droog, maar het blijft bewolkt met een middagtemperatuur rond 11 graden. Zondag wat meer zon en op de meeste plaatsen droog. Het was een drukke avondspit, vertelde je wijnland -Zwaan. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is toch steeds zo. Al gaan de scherpste kantjes er wel een beetje van af. Maar toch staat nog zo'n 270 kilometer fieden. Het meeste daarvan staat uh, rond Utrecht. Vooral naar het zuiden is het druk. Bij Arnhem ook. Uh, een paar zaken die springen eruit. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar zo'n 12 kilometer tot aan Waardenburg. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een auto stilgevallen bij Hoogmade. De rechterrijstrook is dicht. Dat veroorzaakt meteen 6 kilometer fieden. Een van de langste files die staat op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Ridderkerk en Sliederecht, 12 kilometer. De file op de A27 wordt langzamerhand wat korter. Van Utrecht naar Breda nog wel in totaal 12 kilometer... tussen Nieuwegein en de brug bij Gorkum, maar dat was veel meer. En de A50 Arnhem richting Os. Er staat voor e 12 kilometer. Het schijnt dat ik al jaren niet meer enthousiast heb geklonken. Dus let nu op. Lees 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Vijf nummers voor 10 euro. 360magazine.nl Leonard Cohen. Face, yeah, Op 18 september in Nederland. Met The Old Ideas World Tour. Dit keer in Ahoy, Rotterdam. En het Cohen. 18 september. Voor tickets en informatie. www.eventim.nl Langhenkel kent u al van opleiding advies en detachering voor overheid en bedrijven. Maar wist u ook dat ze een gratis spel ben geven over Nederlandse gemeenten? Kijk maar eens op langhenkel.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Zes over zes, goede avond. Als je ver van Nederland woont... betekent dat niet dat je je interesse in het koningshuis verliest. Integendeel, kinderen op Curaçao weten heel goed wie de kroonprins is, zegt hun juf. Die weten wie hij is, natuurlijk. Ja? Ze hebben het zelf op een video gezien. Ze weten zelf wie Maxima is. Zouden ze ook Laurentien kennen, prinses van Oranje? Die spreek ik zo direct. We beginnen in Spanje. Spanje gaat voorlopig de begrotingsnormen die Brussel oplegt niet halen. Dat gaf de regering vanmiddag aan tijdens een persconferentie. Voor dit jaar wil Madrid versoepeling van de regels. Correspondent Jessica van Spenge. Jessica, maar wat willen ze dan precies? Nou, ze willen vooral onder de norm van dit jaar uit. Spanje moest uitkomen op 4,5% dit jaar om toe te werken naar de 3%-norm waar de eurolanden zich aan moeten houden. Maar de regering wil uitstel, want de economische vooruitzichten zijn toch minder positief dan werd gedacht. De Spaanse economie krimpt al anderhalf jaar. En eigenlijk werd gehoopt dat dat dit jaar een beetje zou veranderen. Maar dat lijkt toch niet zo te zijn. Pas volgend jaar denkt de regering iets van groei te kunnen waarnemen. Uh, dus dit jaar wil Spanje uit kunnen komen op ruim 6 procent. Om dan pas in 2016 te voldoen aan de 3 norm. Mm -hmm. Spanje heeft natuurlijk nog heel grote problemen. We hoorden gisteren over de record werkloosheid van 6 miljoen. Kunnen ze daar dan helemaal niks aan doen? Nou ja, je zou denken dan moet je dus meer bezuinigen. En dat werd ook verwacht dat er vandaag nog weer nieuwe bezuinigingen zouden worden aangekondigd. Maar er is niet zo heel veel over gezegd. Kijk, de regering hamert hier vooral op het niet verhogen van de belasting... en vooral het even niet verder bezuinigen. Er worden wel wat dingen verwacht, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het pensioenstelsel. Maar de regering heeft inderdaad het vooral, uh, moet vooral mensen hier aan het werk hebben en houden. Spanje heeft echt een groot probleem. Uh, 6 miljoen werklozen, zoals je net al zei, werd gisteren bekend. Mensen geven daardoor minder uit. Dat helpt ook niet mee. Dit is een grote zorg. Uh, de is ook al veel bezuinigd, dus dat is nu gewoon even niet een oplossing. En als deze norm dan wat opgerekt wordt, euh, ja, dan hebben ze iets meer speling. En dan kan de regering in ieder geval dit jaar nu doorgaan op de weg die ze is ingeslagen. En dat is nu wat ze wil. Ja, dan wil ze Brussel overtuigen. Zijn er signalen binnengekomen vanuit Brussel dat dat mogelijk gaat lukken? Nou, er is al behoorlijk over onderhandeld natuurlijk. Spanje zal hoogstwaarschijnlijk die uitstel gewoon krijgen. En er dus iets langer over mogen doen om die begrotingsnorm te halen. Dat is vaak wel onder voorwaarden. Brussel kan er wel daarvoor um, ja, zich wat meer gaan bemoeien Bijvoorbeeld met Spanje. In het geval van Spanje zal het zijn dat Brussel zal zeggen... Uh, je moet bijvoorbeeld de bankensector uh, nog meer hervormen. Nou, Dat gebeurt al, daar wordt al hard aan gewerkt. De Spaanse regering doet eigenlijk alles wat er verlangd wordt. Alleen de economische situatie zit niet echt mee. En dat is nu even een uh, probleem. Jessica van voor vanuit Spanje. Dank je wel. In Nederland zijn de koningsspelen inmiddels achter de rug... maar elders in het koninkrijk is het nog volop bezig. Op Curaçao bijvoorbeeld zijn de spelen vanwege het tijdsverschil... nog maar net begonnen. Zaklopen, mandarijntjes poepen en een kroon -astavette. Maar eerst een gezond ontbijt. Het Montgenieur Nieuwind College, Willemstad-Curaçao... is van boven tot onder versierd met oranje vlaggetjes... rood-wit-blauwe slingers... Overal portretten van Willem-Alexander, koningin Beatrix. En zelfs hier en daar ook Maxima. In de klas van juffrouw Dorothy, groep 5A, daar wordt ontbeten. Brood met chocolade, een taart en een appel. Wat gaan jullie doen vandaag? Spelen. Sporten. Ja. Juffrouw Dorothy, dit is uw klas, hè? Jawel. Ja. Allemaal in het oranje. Ook in het oranje, met, met de, vlag de vlag op de vlag, wang, jawel. is het is een bijzondere dag? Jawel, uh, we vieren een uh, koningspelen vandaag. En een, uh, in verband met uh, Willem-Alexander, Willem die dan ja. gaat overnemen van zijn moeder... En, uh, ja, dat vieren we allemaal. En hij, hey, door hem te doen, hebben we zo'n uh, evenement op school. Nou, ik kan me voorstellen dat een heleboel van de kinderen in de klas die weten eigenlijk helemaal niet wie Willem-Alexander is. Hè? Die weten wie hij is, joh. Ja? tuurlijk. Dat hebben jullie hem uitgelegd? Tuurlijk. Ze hebben het zelf op een uh, video gezien. Uh, foto's. Ze willen ook wie Koningin Beatrix is. Ze weten zelf wie Maxima is. Gedaan. en dat hebben ze en ze weten ook waarom ik heb uh, de vlag van Nederland heb ik gehad de ouder die heeft het gestuurd dus uh, de kind is naar huis geweest. De mama, we gaan de klas versieren in verband met koning spelen en zo Willem Alexander die dan gaat overnemen en dan uh, hebben ze dan die vlag gebracht en dat hebben we allemaal versierd. ze hebben slingertjes gemaakt, kroontjes uitgeknipt en zo en dat allemaal Toch, Tom, jullie zijn er klaar voor wordt, het wordt een gezellige dag tuurlijk, de regen houdt ons niet op hè? Ja, <laughs> oké okay, fijne dag ik ga hem wel Ja. Ik je hebt een vlag, je moet hem omhoog houden. Je moet een ring om je heen doen en je vlag moet boven blijven. En over de, ban de bank lopen en in de bobbels, uh, banden. En dan weer dat ding over je heen doen en dan weer terug. En wie het eerste, iedereen zo heeft gedaan, heeft gewonnen. En jullie hebben het net al gedaan en? Net waren we eerste. Gewonnen dus. <laughs> Mooi. Veel plezier vandaag. Dank Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Paul Senders was dat op het Monsignor Nieuwind College op Curaçao. De storing met DigiD is voorbij. In Nederland kan met DigiD weer worden ingelogd vanuit het buitenland. En ook hier soms in Nederland kan het nog niet altijd. De afgelopen dagen was de overheidsdienst getroffen door een DDoS-aanval. Minister Opstelde zegt dat er geen persoonlijke gegevens op straat zijn gekomen. Peter Blok, praat met hem. Meneer Opstelten, hoe veilig is de DigiD? De DigiD uh, uh, moet natuurlijk ontzettend uh, veilig zijn... maar heeft, een, uh, heeft last van uh, DDoS, dat, uh, dat weet u. En uh, daar wordt uh, met mannenmacht natuurlijk uh, aan gewerkt om, uh, om dat uh, op te lossen. Maar liggen mijn gegevens straks op straat? Uh, dat mag niet en dat, uh, uh, dat kan niet... Uh, maar het gebeurt misschien wel? Ik denk het, uh, ik denk het uh, niet. Het is natuurlijk een DDoS. Dat is niet hekken. Dat wil ik duidelijk zeggen. U weet, gewoon DDoS ingewikkeld wordt. Maar het is file. Daardoor uh, duurt het allemaal uh, wat langer. En kan je er niet goed uh, bij. Serieus punt. We hebben het natuurlijk bij de banken gehad. Al het laatst bij, uh, bij KLM ook. En nu uh, uh, daar. Dus uh, ja, het wordt, uh, wordt, uh, wordt hard aan gewerkt. Ja. Maar wat kunt u daar tegen doen? Wat doet u daar op dit moment? Moment tegen. Nou ja, dat is natuurlijk de, de minister van, uh, van uh, Binnenlandse Zaken. Uh, die is natuurlijk ook uh, degene die verantwoordelijk is voor, voor dat soort uh, zaken. En die, uh, dat weet ik ook, die is uh, met mannenmacht daar ook uh, bij betrokken... Om, uh, om die veiligheid van, uh, van uh, dit soort instituten... om uh, dat van de kant van de overheid ook, uh, ook uh, uh, mogelijk te maken. De uitleg van minister opstelter van Justitie hij heeft het over DIDOS. Wij spreken over DDoS. Het is hetzelfde en allebei even vervelend Nederland-Zwaan is nog vervelend op sommige plekken in het Nederlands verkeer. Op heel veel plekken, want uh, nog steeds 250 kilometer file. Forse avondspits, zeker op de wegen vanuit Utrecht is het even doorbijten. Denk aan de A2, de A27, naar het zuiden, file met dubbele cijfers. De A1 valt nu op, van Amersfoort naar Hengelo. Er staat tussen de afrit Hoenderlo en knoopend Beekbergen 6 kilometer stil. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Drie dagen na het instorten van een pand... Nog, ja, laat maar even horen. Waarom ook niet? Ik kan niet meer, buppertje. We gaan gewoon door met het NWS Radio 1 snel Doe ik het zelf. Drie dagen na het instorten van een pand vol kledingfabrieken in Dhaka in Bangladesh... blijft het dodental maar oplopen. Inmiddels is dat gestegen tot meer dan 300. Correspondent Lucas Waagmeester, wordt er nog gezocht naar overlevenden? Ja, wel degelijk. Hè? Uh, en dat is ook wel nodig, ook, want uh, als je even de rekensommen bijhoudt... er zaten meer dan 3000 mensen te werken op het moment dat de boel in elkaar zakte... Er zijn er nu 2400 gered, dat is het goede nieuws. Slechte nieuws is inderdaad nu meer uh, 302 mensen zijn dood... tussen die betonplaten vandaan gehaald. Dat betekent, als je rekent, dat er nog zo'n 300 mensen zijn... waarvan we niet weten waar ze zijn en wat hun lot is. Hè. Er wordt altijd van uitgegaan dat mensen zo'n 72 uur overleven... onder dit soort omstandigheden, geen eten, geen drinken. Dus de komende uren worden echt cruciaal. De komende nacht eigenlijk moet het echt gaan gebeuren. En lichtpunt ook wel vanochtend... Er werden plotseling nog veertig mensen gevonden die vaststaan op een van die verdiepingen. Ongelooflijk, die zijn allemaal levend naar buiten gekomen. Dus er is echt nog wel hoop, maar die slinkt op dit moment wel heel snel natuurlijk. Het is miraculeus als je dat hoort van die, uh, die overlevenden dan al zo lang na, die, uh, na dat ongeluk. Maar hoe, hoe zou je de omvang van deze ramp kunnen typeren? De, het, het loopt enorm op. Ja, het beeld wordt steeds helderder. Hè? En dan blijkt eigenlijk dat we hier niet alleen zitten te kijken... naar de grootste fabrieksrampen in de geschiedenis van Bangladesh. Maar dit is überhaupt een van de grootste industriële rampen in de geschiedenis. Hè? Wereldwijd, hè? tijdens de industrialisatie eh, 19e eeuw... is er natuurlijk wel een paar keer echt heel erg iets misgegaan. Maar de laatste decennia hebben we rampen van deze omvang eigenlijk niet gezien. Hè? De twee die er met kop en schouder bovenuit steken zijn beide in een kledingfabriek, beide ook in deze regio, Zuid-Azië... en ook nog eens beide in de afgelopen acht maanden. Vorig jaar september in Pakistan bij een brand kwamen toen 289 textielarbeiders om het leven. Nu dan dus dit, hè, acht maanden later dus... Ja, als dit geen waarschuwing is, hè, als dit de wereld niet in beweging brengt... dan vraag je je echt af, wat moet er dan wel gebeuren? Maar, maar iedereen roept nu wel, Lucas, dit moet anders. Maar als jij kijkt als correspondent naar de economische realiteit van deze regio... is het dan ook reëel om te verwachten dat er ook echt iets anders gaat, gaat gebeuren? Nou, kijk, de analyse is nu, hè, die is wel, die wordt nu wel hardop gemaakt. Dit is een economische boom, een gigantisch snelle groei van een sector die gewoon veel te hard is gegaan. Het is hier echt veel te ver gegaan met die kledingindustrie. Je moet je realiseren, dit gebeurt allemaal... omdat er in Bangladesh nou eenmaal heel veel geld te verdienen is hè, met kleding maken. En, eh, je geeft arbeiders een naaimachine en zo'n 30 euro per maand. Het is werkelijk helemaal niets. En ze gaan zes dagen in de week gaan ze lange uren voor je zitten naaien. Dus dit is echt te ver gegaan. In winkelketens, industriebonden, overal in de wereld... Die lijken dat ook nu wel te beseffen. Hè. Die zeggen nu allemaal uh, in koor natuurlijk: het moet, hè, de druk moet daar echt van de ketel in dat land. Er moet nu echt iets gebeuren. Maar goed, een half jaar geleden uh, was er ook zo'n ramp in Dhaka. En toen heb ik dat uh, die bedrijven ook allemaal horen zeggen. Precies dezelfde woorden. Hè. Terwijl nog niet eens alle doden zijn geborgen, uh, is het verschrikkelijk moeilijk te voorspellen, eerlijk gezegd, Tim. Of deze ramp, hè, deze klap er nou een keer echt zo diep inhakt, uh, dat er nu wel een keer iets gaat veranderen. Lucas Wagmeester, dank je wel. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. U hoorde het live in deze uitzending een uur geleden. Judoka Kim Polling pakte de Europese titel. De titel in de klasse tot 70 kilogram. Nota in die finale tegen landgenote Linda Bolder. Dat was een unicum. Ayot Kloosterboer praat met Kim Polling. Kim Polly, je hebt hem. Nou, ongelooflijk dit hoor. Echt, ik was, het was echt de eerste tweede ging van gemeten. Nou, de eerste op zich nog wel. Maar toen naar die tweede was ik zo zenuwachtig. En, nee, ik toch dat het schiet toch in het trail, want we hadden veel tijd. Dus nou, flink hel bij gehad. En daarna ging het echt goed, want die halve finale was ook zo voorbij. En net ja, was ik gewoon een spannende pot. Belinda is natuurlijk ook gewoon heel goed. Maar ja, nee, ik weet niet, ik druk niet echt door of zo hoor. Gewoon, euh, ja, ik, de eerste EK en nu gewoon meteen kampioen. Dus. Ja, het leek wel alsof je niet helemaal heel erg blij was na afloop. Ja, maar het stukje staat tegen Linda en Linda is gewoon echt tof vijf. Dus dan is het echt. Ja, dan kan ik wel als idioot gaan, gaan juichen, maar dat vind ik gewoon echt heel lullig. Dus dat nee, ik, ik, Linda vind ik gewoon echt tof vijf en dan ja, vind ik niet dat ik dat moet doen. Jullie kennen elkaar natuurlijk door en door. Ik weet precies wat er komt. Hoe, hoe los je dat op? Ja, nou ja, goed, ik score. Ja, ik weet het niet. Ja het, is... <laughs> nee, ja, het is gewoon mijn eigen judo dat ik moet doen natuurlijk. En ja, ze ging over schouder heen. Je was Schouderhof volgens mij. Ja, en volgens mij wel. En ja, het was eerst van Zari toen hij kwam, maar ja, dan moet je nog uit judo. Maar ja, maar ja, nou ja kampioen. <laughs> Straks om zeven uur première van een opera in Den Haag over Mr. Finney. Gaan we verpraten met prinses Laurentine. Wil ze de lange met Next to Me. En dan schakelen we nu over naar een heel andere muziek. Een opera. Een opera voor kinderen van zes jaar en ouder, En dan gaat die opera ook nog eens over duurzaamheid en klimaatverandering. En zo klinkt die. Goedemiddag gaat hij in première. Mr. Finney de opera, gebaseerd op het kinderboek Mr. Finney en de wereld op zijn kop. En dat boek werd geschreven door prinses Laurentine En die heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan aarzel ik meteen even, want in deze nieuwe tijden van de nieuwe generatie... hoe spreek ik u nou aan? Koninklijke hoogheid, mevrouw van Oranje, mevrouw de prinses... Gewoon Laurentien. Gewoon Laurentien. Oh, Absoluut. Ja. Uw zwager was daar vorige week ook al zo duidelijk over. Het maakt hem niet meer uit hoe hij en straks koningin Maxima worden aangesproken. Dus het is echt het, uh, het signaal van de nieuwe generatie. Heel goed. Gelukkig. Wat zeggen de schoolkinderen tegen u? Van alles. Ook Laurentien. Gewoon Laurentien. Ja. Ga gaan we het hebben, Laurentien, over de opera. Dat is nogal wat hè? voor jonge kinderen. Nou, het is fantastisch om, uh, om op deze manier um, uh, kinderen en hun ouders een uh, platform te bieden om in gesprek te gaan rondom ja, die thema's die, uh, die er in het boek, uh, waar het, het boek om draait, maar ook dus uh, de opera. Ja, het is het verhaal van Mr. Finney, een visachtig wezentje, dat de klimaatproblematiek oplost. Is dat verhaal goed gevangen in de opera? Um, uh, nou, Mr. Finney die, die lost het niet op. Hij doet met name wat kinderen ook zelf uh, doen. Namelijk, hij stelt uh, vragen. Um, uh, en door vragen te stellen... Um, lossen problemen zich vaker uh, sneller op... Dan, uh, dan als we niet de vragen stellen. Bent u zelf ook betrokken geweest bij het schrijven ervan? Nee, het libretto is echt door Karel Asnaar geschreven. We hebben elkaar wel... ook in het begin uh, hebben we elkaar ontmoet. Dat voelde meteen al heel goed. En... Um, ja, iedere kunstvorm is ook weer anders. Dus dat moet je ook dan durven loslaten. En als dat in de kern goed voelt, dan, uh, dan klopt dat. En blijkbaar uh, is dat ook heel goed gelukt. En, en dan kennen wij u vooral ook als iemand die strijd tegen laaggeletterdheid... die veel leescampagnes voert. En dan lees ik vanmorgen in de Volkskrant dat Karel Alfanaar, de schrijver van het libretto... opbiecht dat er nogal wat taalkundige missers in de opera voorkomen. Tijd voor een uh, koninklijk standje? Nee hoor, want hij legt ook uit in dat interview... Uh, waarom? Want dat is ook de, de, de vrijheid van opera. Um, nee hoor, absoluut niet. Dat, uh, dat moet ook kunnen. En um, uh, die, die taalkundige missers die zijn eigenlijk ook wel weer grapjes. Dus, okay. uh, we, krijgen, ja? we krijgen geen kwesties zoals we <lacht> die onlangs met <lacht> niet, het koningslied nee, zagen? Oké, nee, oké. Okay, okay. mag, mag ik u daar nog naar vragen? Wat zegt u? Mag ik u daar nog naar vragen naar dat koningslied? Als, uh, oh, als strijder voor... Uh, laten we vooral um, ons richten op vanavond, uh, richten we ons met name op... Uh, uh, op de, het, het amazing lied van, uh, van Mr. Finney de Opera. Dus uh, laten we het daar weer houden. Straks om zeven uur in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag. Is het eenmalig of gaat hij het land door? Wat is de bedoeling? Nee, hij gaat het land door. En uh, degene die het initiatief heeft genomen, Marije van Stralen, uh, de sopraan... Uh, uh, die, uh, ja, die heeft uh, die ook teweeggebracht dat het in allerlei uh, theaters komt... in Amsterdam, in Utrecht, in nou, het hele land gaat het door. En, um, en nogmaals, het is een hele mooie manier ook om, om opera eigenlijk uh, te ontsluiten... voor mensen die misschien uh, een, een drempel zien om naar opera te gaan. Maar als dan ook weer de kinderen toch misschien degene zijn... Ook die de ouders meenemen, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Laurentine Koninklijke Hoogheid. Ik wens u een prachtige avond in de opera. Dank u wel. En dat gebeurt dus vanavond om zeven uur in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dat brengt ons bij het eind van deze vrijdag. Het eind van dit NOS Radio 1 Journaal. Ik wens een prettige avond, prachtig weekend en Joost Eerpans, Goedenavond. avond. Ja Tim, goedenavond. Ik wens jou een mooie uitzending. Dank je zeer, dat uh, hoop ik dat jij dat ook gaat uh, beleven zo. En net als de prinses, die zal deze stelling denk ik wel uh, omarmen... die mag ook mee uh, Twitter wat dat betreft op uh, eens of oneens. Want we, wij zijn, uh, we zijn wel toe aan een feestje, dat is eigenlijk mijn stelling. Kijk, als je de Radio 1 Journaal luistert, Tim... Dan, het is één uh, groot boyen... feest. Het is één groot feest, nou dat Radio 1 Journaal niet. Oh. <laughs> als je de wereld uh, bekijkt... Nou, nee, qua, qua, qua presentatie niks, dan lof... Uh, je zit er in onze om. zendtijd, Joost. Nou? Dat bedoel ik, ik okay. hou me in, ik hou me in, ik hou me in. Maar het gaat meer om de, de boodschap, niet de boodschapper... Uh, daar gaat niet zo best mee met de wereld. En het maakt je wat somber. Uh, Nederland ook. Koningspelen weer verregend. Een kamervoorzitter die van de leg is. Nou, het gaat niet goed. En we hebben heel veel zin in een feestje. Dat is dus mijn stelling. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan het volksdebat. Dat vindt plaats hier op één. Vanaf een uh, minuutje of drie. Dan start avondspits. Mijn stelling. We zijn toe. Aan een volksfeest. Ik ga het zo uitleggen. In de show Frits Hoevenagel is erbij. En Michiel Zonneviel, onze voorzitter van de Oranjebond. Die nu nog, nu nog in Londen zit. Maar hopelijk snel ook in Nederland arriveert. 0800 1121. U kunt meedoen. 0800 1121. Of via de Eens en de Oneens. Met een hekje ervoor. Tim, goed weekend. En wat mij betreft heel graag luisteraars. Tot zo. Veel plezier met je feest. Dank. Dit is Tom.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 Dit is Radio 1, het NOS Journaal. De fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is uitgesteld tot 2016. Volgens minister Plasterk is het niet haalbaar om het proces nog voor de volgende provinciale statenverkiezingen rond te krijgen. Er komen nu in 2015 verkiezingen voor de huidige provincies en een jaar later voor de zogenoemde superprovincie. Gewapende beveiligers mogen binnenkort toch mee met koopvaardijschepen. Minister Hennis Plasgaard werkt aan een wet die dat onder strenge voorwaarden mogelijk maakt. Vanaf Nederlandse schepen mogen nu alleen militaire geweld gebruiken... maar die zijn duur en niet altijd beschikbaar. Premier Rutte heeft iedereen bedankt die de afgelopen maanden heeft gewerkt... aan de festiviteiten rond de troonswisseling. Hij zei dat hij net als miljoenen andere Nederlanders erg uitkijkt naar deze bijzondere dag. De minister-president voerde afgelopen maandag zijn laatste werkgesprek met koningin Beatrix. En Judoka Kim Polling is Europees kampioen in de klasse tot 70 kilo geworden. In de finale van het EK in Budapest was het te sterk voor de Nederlandse Linda Bolden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Veel regen, zo'n 10 millimeter, viel er vandaag in Twente... en ook grote delen van Brabant en Zuid-Holland. In het noordwesten en ook het zuidoosten van ons land... viel het alleszins mee met de neerslag. Vannacht wordt het langzaam droger, maar in het zuidoosten blijft er nog kans op wat regen. Het koelt af naar een graad of 4 bij een zwak tot matige noordwestelijke wind. Morgen is er veel bewolking. De zon laat zich ook wel zien, maar voornamelijk in de kustgebieden, zowel in het westen als noorden. Er is een kleine kans op een lokale bui en in het zuidoosten start de dag mogelijk met wat lichte regen. Het grootste deel van de dag is het echter gewoon droog. Het wordt een graad of 10 en de wind komt uit het noorden, is matig van kracht. Zondag is er meer zon en dan blijft het ook droog. Pas later in de middag maken het de zuiden- en zuidoosten kans op wat neerslag. Het wordt 12 graden en er is weinig wind. En dan een korte vooruitblik naar 29 en ook 30 april. Maandag regent het eerst een tijdje, gevolgd door buien. Maar die buiigheid neemt in de avond wel af en KoninginnenNacht verloopt daardoor zo goed als droog. Maar wel koud met 4 graden. Koninginnedag ziet er gunstig uit. Op wat losse buien na blijft het droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt een graad of 13. Wel kan de wind het wat koeler maken... want die komt uit het noordwesten en trekt ook aan. ANEB Verkeersinformatie. Door het begin van de meivakantie is het nog steeds druk op de weg. Vooral op de wegen rond Utrecht en nu ook bij Rotterdam nog. De files zijn wel geleidelijk aan, aan het afnemen... Vanuit Utrecht naar het zuiden op de A2 is nog veel vertraging. Tussen Culemborg en Knoopendijl, 9 kilometer file. Ook de files op de A27 naar het zuiden zijn nog niet opgelost. Vanuit Utrecht tussen Hagestein en de Brug bij Gorken bij elkaar 13 kilometer. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Knoopend plein. Fieden vanaf Spaanse polder, 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En de file op de A50 blijkt hardnekkig ook vandaag van Arnhem naar Os. Er staat tussen Knoopend Grijzoord en Knopend Ewijk, 11 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. We zijn wel toe aan een volksfeest. De Avondspits kleurt oranje, we zijn er tot 7 uur. Bel WNL, 0800 1121. Goedenavond, in Syrië wordt gifgas ingezet, twee idioten zaaien dood en verderf in Boston... Robert M. krijgt geen levenslang, maar een tweede kans. De een na de andere staatssecretaris ligt onder vuur... en vanmiddag nog werd een hogeschool in Leiden ontruimd... vanwege een bommelding kan doorgaan. Even een bloemlezing van het nieuws de laatste tijd... word je niet vrolijk van, hoezeer de premier ons er ook toe oproept. En Daarom snak ik naar komende dinsdag, Koningsdag... Ik ben voorbereid op een groots en meeslepend volksfeest. Toeters en bellen, mogen uit de kast, laten we feestvieren... zoals we nog nooit hebben gedaan. Alsof we de finale gewonnen hebben. Met een gevoel van eenheid en Piet Lutter, een Nederlandse gezelligheid. We zijn er aan toe. Bel WNO 0800 1121. We zijn toe aan een volksfeestluisteraars. Wat vindt u, heeft u geen zin in komende dinsdag? Meld u zich vooral, want ook iedereen vol cynisme... mag zich melden op 0800 1121 of doe het met een hekje... Dan zitten we op Twitter, hashtag eens of hashtag oneens. En u bent in de show, ik probeer de tweets ook live allemaal voor te lezen. Eh, hoe gaat u het feest doorkomen komende dinsdag? Ik zit zelf op de Schelling, zeg ik erbij. Vind ik heerlijk, pittoresk, geen museumplein voor mij. In de show zometeen de altijd zonnige Michiel Zonneviel. Hij is voorzitter van Oranjebond. En de goedlachse Frits Hoefnagel. Nou, dat moet een vrolijke boel kunnen worden. Gezelligheid in de eter, doet u maar mee. 0800 1121. Marco de Haan, goedenavond. Ja, Joost, uh, goedenavond. Uh, ik ben het uh, voor de verandering eens een keer met je eens. Uh, iedere uh, aarde Nederlander is, uh, mijn inziens, uh, hardgrondig grondig toe aan een feestje. Ja. Uh, vanwege stress, uh, allerlei overbodige, uh, gecompliceerde, tegen elkaar inwerkende wet en regelgeving. <laughs> die ook nog eens constant aan verandering onderhevig is. Denk ik dat we echt heel erg toe zijn ja. aan een feestje. En jij zelf ook, Marco? Zo te horen? Ja, oké. Okay. Ja, ik... Met uh, al, die, uh, al die procedures, zwaar en beroepsgericht. Ik uh, heb een kast En uh, ja, ik, ja. Uh, ik ga het even van nemen, hoor. Goed zo, Marco. wat ik hoor je inderdaad met een wat sombere geluid soms hier. En dat mag ook, absoluut. Het mag bij avondspits, maar alles. Maar dit is een positief geluid, Marco. Dankjewel. Gertjel Lammers tweet het eens. We zijn samen groot geworden met de grootste persoonlijkheden. Met trots via feest en niet gedeeld. Zoals bij carnaval of een Elstede tocht. En een en positief mensen die gaan schuil onder, de, uh, onder het account Stop Met Zuren. En die zegt: Een groot feest 30 april is goed voor het humeur en onze economie. En Wakond zegt: uh, Oneens, dit is geen volksfeest, maar massahysterie van een volkje op drift, zoekend naar haar identiteit. Kijk eens even. Mag u het ook mee eens zijn hoor? Dan zegt u gewoon: Oneens. We zijn toe aan een volksfeest. Er komt goed veel binnen. Dat is leuk om te zien. Ik ga even kijken wie ik pak. Dat is Jacob uit Delft. Ja, goedenavond. Nou, een kenmerk van feest is dat het een uh, uitzonderlijke uh, uh, beleving is. En dat moet je dus niet te vaak per jaar doen en ik ben, het dus, ik ben het eigenlijk oneens met de stelling. Ik, ik hou best van feesten en van traditie, maar er zijn feesten zat. Er is een overdaad van evenementen, al, al, al in jouw jaren twintig zeker. Nou, overdaad schaadt, is ook decadent. Ja. En ja, ik, ik vind dat de mensen te veel aan zelfbeklacht doen en dat zo een, dan moet daar een zogenaamd oranje gevoel voor in de plaats komen. We hebben het over het algemeen heel erg goed. Hmm. Uh, kijk, in de, in de middeleeuwen en, en ook lang daarna nog hadden de mensen reden, echt. dat leven was zeer eentonig voor de meeste mensen en het was hard werken en, en veel lijden en, en dat, daar was een, een feest. Uh, uh, er waren feesten ook uh, zeer op zijn plaats. Ja. Maar vooral een hele andere tijd, vanaf 1960 is de televisie steeds minder opgekomen en daarna andere media. Mensen amuseren zich uh, maar, zelf wel. Dit, maar, maar Jacob... Dat heeft ook... Even ja. onderbreken. Ik bedoel, je komt uit Delft. Dat heeft me nogal een, een historische betekenis voor het Huis van Oranje. Um, dat mag toch ook gevierd worden, zo'n bijzondere dag. Die maak je eens in de, wat is het, 40 jaar mee? Wat, 30? 30? Ja, maar uh, kijk, je moet feesten ook niet te veel verwarren met, uh, met uh, commercie en een heel oppervlakkig uh, oranje uh, gevoel. En uh, ja, nou, okay. ik ben zelf niet zo'n vreselijke oranje uh, uh, klant. Nee. Komt kom trouwens ook niet uit Delft, maar uh, oorspronkelijk. Oké, okay. Maar goed, dat, dat, is meer, dat is meer persoonlijk. Ja, ja. ja. Oké okay, Jacob, dankjewel. Daar laat ja. ik het bij. Hartstikke goed. We zijn toe aan een volksfeest. Bent u het eens of oneens? 0800 1121. Ik ga naar Londen. Daar zit uh, niet uh, gevlucht uh, dit keer. Maar daar zit Michiel Zonneviel, voorzitter van de Oranje Bond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Zonneviel, u zit in Londen. Ik neem aan dat u dinsdag uh, in Nederland bent, toch? Ja, ik vlieg morgen al terug. Uh, we hebben hier onze nieuwste jongste kleindochter verwonderd. En uh, ik ga zeker uh, morgen terug. Want uh, er valt genoeg te doen in Nederland. Alle ja. voorbereidingen. En ik uh, ben blij dat we nu echt weer eens een feest voor ons allemaal kunnen vieren. Want ik... Ik ben het zowel met u eens. Nou, het is niet een gedeeld feest van een groep of een bepaalde streek. Ja. Maar een feest met z'n allen voor ons allen. En ik ben het ook eens met die meer die zei, ja, we hebben al zo genoeg feesten. Maar dit is nou juist uniek. Dat is een feest dat in het hele land gevierd kan worden. Het is wel een beetje net als voetbal. Ook al hou je niet van voetbal, je bent ook bereid om mee te fietsen. Te fietsen mee te vieren als je als Nederland kampioen wordt. Ziet u dat ook zo? Dat de mensen, de Republikeinen onder ons, misschien 15% of zo is het, geloof ik, dat die toch ook wel mee vieren komende dinsdag? Natuurlijk op hun manier ook, want ze hebben ook een vrije dag... tenzij ze heel consequent zijn en naar hun werk gaan. Ja. Maar um, op een gegeven moment ook een graantje van meepikken... of een product van gaan en je je op drinken. Ja. En uh, ik denk dat iedereen uh, er wel iets op zijn of haar manier aan doet... meer of minder... Maar het is ook goed voor Nederland om inderdaad eens dus even... uit die grauwheid met z'n allen nou, wat anders te gaan doen. Daarom zeg ik het ook. We zijn echt toe ook echt aan, aan zo'n vee. Het is toch een hoop ellende. Ik, had, ik heb een beetje wat dingen opgenoemd. We hebben toch wat voor onze kiezen gekregen. Um, nu is het dinsdag. Uh, Oranjebond natuurlijk in, in de optimaal forma. Wat dat betreft, meneer de viel. Heeft u het anders voorbereid dan normaal? Als Oranjebond? Uh, Jazeker. Ja. We, al, we hebben al zo'n 2,5 jaar geleden... of zijn we al begonnen met voorbereidingen. Want we dachten... ja die. De troonwisseling zal er toch een keer komen. Dus we zijn toen al begonnen met voor onze leden adviezen te geven. Van, nou, wil je nou eens een keer wat bijzonders doen ter gelegenheid van? Dan zou je daarin kunnen denken. Maar heel belangrijk ook is, en dat zie je nu in het hele land ook gebeuren. We zijn samen met de Stichting Nationale daar ...begonnen met een project Koningsbomen. Ja. En overal in Nederland worden nu in dat kader... Uh, ...ter herinnering aan de troonswisseling uh, bomen geplant. Uh, en dat is een groot succes. Nou, daar moet je tijdig mee beginnen. Ja. Dus... Daar uh, zijn de voorbereidingen inderdaad heel geslaagd. Absoluut. Ik weet er, ja, weet er alles van. Hier in Capelle aan de IJssel. Um, nou, is mijn laatste vraag aan u. Wanneer is het feest uh, komende Dinsdag voor de Oranjebond eigenlijk geslaagd te noemen? Nou, um, even los van het weer, maar ik hoorde net dat het er redelijk uitziet. Maar als het een, uh, uh, ja, een dag is uh, waar er uh, niet te veel gedoe is, maar uh, waar je ook bent, of je nou in een nieuwe kerk in Amsterdam bent of. Uh, Ergens op een wanne-eiland zoals u. Ja. Overal wordt hopelijk feest gevierd. En de ene keer is het gewoon mensen die bij of in de kroeg elkaar ontmoeten. Dat is ook zo belangrijk. Anderen die gaan uh, gezellig de vrijmarkt op. Of uh, verhuizen hun eigen zolder naar een andere zolder. Mm -hmm. uh, weer anderen gaan naar een cultureel evenement. Ja. Als iedereen maar plezier heeft. Of meedoet met het zingen van het koningslied. Ja. Dat is mij allemaal om even. Als iedereen maar even, keer, even uit die sleur gaat. Zelfs dat. Dat kan ook nog gebeuren. Dat mensen meegaan zingen met het Koningslied. Het, het, het zal gebeuren. Eh, Michiel Zonneviel, voorzitter van Oranje Bond. Een hele fijne komende Koningsdag op dinsdag. Voor elk wat wil. U heeft het goed gezegd. Zeer bedankt voor uw reactie. In avondspits. Ja, Oké, okay, tot ziens. We zijn wel toe aan een volksfeest, mensen. Dat is wat ik zeg. Bruce uh, San, zegt mij eermans feesten met die hap. En dan heb ik John Koenraads op de Twitter. Die zegt, oneens, ik vind dat men uh, dit feestje door de strot geduwd wordt... met alle koningsspelen en koningsliederen erbij. En Mark Schrijver zegt mij ook ok eens na kerst- en nieuwjaarsdag... ook gelukkig koningsdag op mijn reguliere vrijdag. Heerst eens of heerst oneens? Dan komt u binnen op Twitter bij Avondspits. Ik ga naar een tegenstander van mijn stelling, Jan Borgmeijer uit Den Haag. Ja... Goedenavond, nee. ik ben dus niet eens met die stelling. Uiteindelijk, uh, die koning, dat wordt je dus weer dus trots geduwd. En hij heeft een keuze hoor. Hij hoeft geen koning te worden. Hij kan terug gaan naar Argentinië. Wat hij in 1983 gezegd heeft. En als je een foto maakt van een van zijn kinderen, niet, dan kan je voor de rechter gaan staan. Maar nou, ik daar moet ik, nog over ja. ik moet nog mijn over Ik moet werken voor mijn geld. En hij nou, maar tot, dat, uh, ik krijg... dat is even een discussie over het koningshuis. Wat ik zeg, we zijn gewoon toe aan een volksfeest. En dit verbroedert in feite. Nou, Laten we dat Ik hoef er helemaal niet bij te zijn. Oh nee? Ik hoe... wij helemaal niet bij te zijn. Nee, ik ben, ben gereulist. Oké, okay. Jan Borgermeijer. Het is een okay. te duidelijk tegenluid. Dank, dank u zeer. Joost van der Brekel zegt: Eerdmans, eens er wordt te weinig gefeest. Ik ga naar Budel. Daar uh, zit iemand die luistert naar de naam Gerard Vissen. Goedenavond. Goedenavond. U belt. Ja, zegt u het maar. Maar nou, ik ben het helemaal met je eens, joh. Als je dat ja. kijkt, uh, zit natuurlijk, ik ben onderweg naar huis. Het is weer slecht weer. Ja. Dan laten we nou eens een keer afgaan van dat allemaal negatieve gedoe. Iedereen die maar roept dat het allemaal niks is en dat het overal erg, erg is en dat negatieve gedoe. En zijn we een keer toe aan een feestje, joh. Laten we een keer een feestje ja. maken. Want ik denk dat we daarmee uh, een hele hoop dingen goed doen. De mensen goed humeur geven en uh, waar ze wellicht wel weer uh, de zin van krijgen om er iets van gaan te maken. Precies. Ja. We laten elkaar allemaal naar beneden. En ja, ik, in mijn beleving moeten we daar eens een keer mee ophouden. Zullen we ook afspreken dat we dinsdag met z'n allen massaal niet gaan twitteren? Dat we gewoon stoppen, even een dag met twitteren, even die azijnfles aan de kant. En even niet twitteren, maar gewoon, gewoon even genieten. Gewoon een feestje maken. Ja. Kijk eens naar de buren, kijk eens naar je overburen, maak maken een leuk feestje van, spreken elkaar aan. En doe eens een keer even lekker gek, even niks. Ja. En uh, wellicht dat we dan een keer uh, de toekomst... Wat het, uh, wat Wie weet staan tegen... we woensdag heel anders op. Gerard Visser, dankjewel. Heel goed hoor. We gaan zo naar Frits Hoefnagel. Nou, dat is ook een man uh, die uh, wel een, voor een feestje te por is. Dus ik verwacht wel instemming bij de stelling. We zijn wel toe aan een volksfeest. 0800 1121. Maarten Lietz uit Doetinchem. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi. Ik ben het uh, 300% met de stelling eens. Gewoon een lekker feestje. Eigenlijk zou ik bijna zeggen... Langer dan vijf jaar na, want uh, ja, er is als overlopig gezegd: er is natuurlijk heel veel negativiteit in Nederland. Hè? We gaan misschien 1% terug. Ho, ho, ho, wat erg allemaal. Ja. Ik, zat, ik ben zelf 46. en Mijn opa en opa's en oma's hebben allemaal de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Mm. Nou, dan word ik nog niet zo klagen als uh, de generatie die nu komt zegt van van dit zit tegen, dat zit tegen. Remmen los, gas geven en lekker genieten. Ja, en, absoluut. Uh, en en maar Weet ja. wat ik leuk vind? Volgast wat je zegt. Kijk, een van die, ik ben, ik ben uh, op zich niet tegen het Koningshuis, zo zeg ik het altijd. Ik ben er eigenlijk. Waar ik voor ben, is onder andere juist die Koninginnedag. Omdat het juist uh, verbroedert. en het geeft ons een stimulans om even uh, een beetje, beetje plezier te hebben. In, uh, met z'n allen aan een bepaalde festiviteit. Dus dat, dat stemt toch uh, ook gelukkiger, denk ik, voor de meesten. En uh, dat doe jij dus ook aan mee. Waar, waar ga jij het vieren dinsdag? Uh, ja, ik woon, ik woon zelf in Doetgum en ik blijf, uh, blijf gewoon lekker bij ons in de buurt. Er is dus heel veel te doen en uh, ja, daar zie ik gewoon hartstikke naar uit. Ja, Maarten, veel plezier. Gaat leuker. Oké okay, dan, dat zit er, okay, ziet er goeie. goed uit. Dankjewel okay. Maarten uit Doetinchem. Ik ga naar Frits. Frits, hoeven nou, goedenavond. Dag jouw. Daar ben je, Frits Hoevenhagel. Daar zit, ben ik. Jazeker. Ja Jazeker, ja, <laughs> ja, zit die marketeer en uh, nou, je bent nog veel, veel meer geweest en je wordt nog veel meer volgens mij. Frits, als er ergens een feestje is, nou dan weet ik één ding, dan is Frits Hoevenhagel niet ver weg. Um, dat klopt denk ik ook dinsdag? Jazeker, dinsdag uh, ga ik natuurlijk gewoon naar Amsterdam. Ja, waar sta je? Bij het Museumplein? Op een, uh, op een bootje. Zeker oh, okay. varen door de grachten. Ja, ja. bootje varen. Met, met wie ja. eigenlijk? Zit, wie zit er op jouw boot? Nou, met een heleboel uh, vrienden en bekenden. En uh, uh, daar gaan we inderdaad uh, uh, een feest uh, vieren. Hè, want, uh, ja. Op de nieuwe koning. En de nieuwe Koningin. Ja, ben je eigenlijk een republikein of monarchist? Ik weet, eens, ik weet niet eens waar je zit. Ik ben ik ben geen van beiden. Ik ben. Kijk, weet je. Ik vind de republiek vind ik saai. Daar hebben we helemaal niks aan. En de monologie, ja, daar kan je principieel natuurlijk niet. Uh, uh, uh, ...voor zijn, want het is natuurlijk een beetje raar... ...dat op grond van het feit dat mensen in een wieg hebben gelegen... ...ze ja. zomaar uh, op hun uh, functie terechtkomen. Dat blijft vreemd. Ja. Maar ik ben wel een orangist. Ik ja. vind, zolang die oranje dat goed doen... ...en uh, 80% van de bevolking vindt dat ze het goed doen... ...vind ik dat ze dat gewoon moeten blijven doen. En als je dan ook nog eens een keer kijkt... ...naar wat het allemaal uh, oplevert... ...en uh, wat zo'n zo republiek zou kosten... ...dan kan je toch veel beter... Gewoon de monarchie houden zoals die nu is. Ja. Nee, de aanloop was niet heel prettig, kun je zeggen. Een koningslied wat eigenlijk verprutst wordt... of in ieder geval onder de voet gelopen is... dan vervolgens die koningsspelen in het water gevallen. Het moet even gaan knallen dinsdag, hè? Gaat het ook gebeuren, denk je? Ja, laten we hopen dat er in ieder geval een oranje zonnetje schijnt dinsdag. Want dat zou de feestvreugde wel enorm vergroten, ja. Nou... Ja, op het water zeker, kan ik me voorstellen. Nou hebben we Precies. veel voor onze kiezer gehad, Frits. We zijn er gewoon aan toe, zeg ik. Hè. Dat vind ik ook echt iets waar we met z'n allen even de remmen los en, en er ook voor gaan. Dat heb ik meer dan voorgaande jaren sowieso. Want het gaat, het, gaat, het gaat ons niet in de koude kleren zitten, volgens mij, wat er om ons heen gebeurt. Nou ja, kijk, en als je dan om je heen uh, hoort hè, van het consumentenvertrouwen... gaat het dan de hele tijd over, hè, dat, dat neemt maar af en dat neemt maar af. En uh, tegelijkertijd... Er zijn natuurlijk mensen die hebben, het, uh, uh, uh, die hebben echt last van het feit dat het economisch minder gaat. Maar volgens mij zijn er ook heel veel mensen die daar eigenlijk nog helemaal niet zoveel last uh, uh, van hebben. En dan denk ik, eens in de 32 jaar uh, heb je zo'n toonswisseling, uh, dan mogen we toch ook gewoon ja. wel even. Nou, ben ook beetje, ik vond het goed dat Rutte zei: van joh, we doen het sober. Kijk, het hoeft ook weer niet dat je daar ineens met miljoenen tegelijk tegenaan gaat smijten. Nee, kijk, dat doen de Engelsen. Hè. De, de, toen, toen de Engelse koningin, die heeft net haar Jubilee uh, gehad. Ja. Die heeft ja. volgens mij een heel jaar uh, feest gevierd. En uh, volgens de berekeningen uh, is dat meer dan een miljard uh, pond heeft dat gekost. Kijk. Nou, dan denk ik: dat gaat toch wel wat ver. Want uh, hè, daar zijn de tijden niet helemaal naar. Dus laten we dat lekker op het Nederlands uh, doen. Als je ziet hoe we dat. Uh, uh, aanpakken. We zorgen ervoor dat iedereen ervan mee kan uh, genieten tot ver over de grenzen en tot, uh, ja. tot in de buiten... De, hoe noem je dat? De overzeese uh, gebiedsdelen. Uh, ja, ja, ja. Dus uh, volgens mij gaan we dinsdag gewoon met z'n allen groot feest vieren. Dat doen we omdat we ja. dan een nieuwe koning en een nieuwe koningin hebben. Maar we hebben het natuurlijk ook... Uh, ...staan we natuurlijk stil bij het feit dat de huidige koningin dan afscheid neemt. Mag ook en gezegd worden. dat is ja. ook wel iets waar we eventjes de ja. aandacht aan moeten geven. Ja, helemaal juist. Nou, zeker, jij bent ook city marketer, trouwens. Het is ook nogal even een, een, een PR voor je land dit. Hè? dit is natuurlijk, je zet je jezelf even wel behoorlijk in internationale schijnwerpers met dit evenement. Nou ja. Als dus... ik je nou vertelt dat het zowel in Duitsland als in België... ...wordt het ook rechtstreeks uitgezonden. Ja. En ik weet zeker dat over de hele wereld zullen er beelden uh, te zien zijn... Nou, daar kan geen campagne tegen op, want die zou niet te betalen zijn. Precies. En tegelijk zeg jij, het is eigenlijk heel spotgoedkoop geregeld... zei vanochtend nog bij vandaag de vrijdag, begrijp ik. Dus dat vind ik ook waard. Het heeft niet te veel gekost... en het gaat wel de hele wereld over. Ik vind het mooi, mooi gezegd. Frits Hoefnagel, dank je wel. En veel plezier okay. dinsdag op de boot. Jij ook, Joost. Geniet ervan. Dank je. Ja, ik zit ook op een boot, maar die vaart naar de Schelling. Maar dat helemaal ja. terzijde, Frits. Dank je. Dat kan ook heel feestelijk zijn. Zo is het. Zo is dat <laughs> helemaal. Zeker als de familie erbij is. Hé, hey, dank je. Goed, Ho, goed weekend. Dag, Frits uh, Hoefnagel. We zijn wel toe aan een volksfeest. U kunt nog meedoen, hoor. 0800 1121. Over 8,5 minuten minuut is het 7 uur. Dus bel wel voor die tijd. Lars Damen zegt... Hoi, Eerdmans. Ik gun jullie boven de rivieren ook een dag die nog het meeste lijkt op carnaval. Gertjan Lammers het eens, dit is echt een feest. Want overige feestdagen zijn door religie bepaald op zich niet erg. Maar Oranje Boven is groots. Ik ga eens even kijken naar meneer Drijfhout uit Oldenkerk. Ja, goedenavond meneer Eerdmans. Daar bent u. Nou, misschien hebt u wel gelezen. Ik, hou... nee, ik ben het dus oneens met de stelling, die, die, dat feest. Kijk, ja. ik ga dus uh, die dinsdag, hè, volgende week dinsdag, om achter Pak, pak de fiets en s'avonds kom ik weer. En dat is voor mij een feest. Ik, ik, ik volg dat niet. Ik, ik, uh, ik zou dus nooit in een met z'n allen voor de tv gaan zitten. Dat, dat, dat massale. Nee. En woensdag gaan we allemaal gewoon weer door met hetzelfde asijn, zeuren en mekkeren. Mm. En wat heeft, het, wat heeft het feest dan voor nut? Ja, maar dit is wel echt een asijnopmerking, want dan zou je dus nooit nee. meer een feestje nee, mogen nee. vieren. Ja, nee, nee. Want ik, ik haal daar ik wel zeggen... energie uit, hoor, met die drijfhout. Ik, wil ik wil haal ik zeggen... daar energie uit. Nee, ik wil niet zeggen dat jullie geen feest mogen vieren. Natuurlijk wel. Maar mijn feest is om te gaan fietsen. Dat is voor mij een feest. Oké, okay, zo bedoelt u dat. Nou, dat kan en zeker. En ik bedoel dit ook. Laten we elke dag een feest hebben. Aha. Elke dag blijdschap. En niet zeker, één keer jaar. maar. Even, of dit één is, keer is in... nou, één keer in de ja. 33 jaar, kan je zeggen. Eén dit keer is is natuurlijk drie. Een... Ja. ja, maar dit is historisch, wat er gebeurt in ja. zo. Toch? En natuurlijk, wat, wat iemand ook opmerkte, opmerkt, de, er zijn heel veel feesten. Uh, het is niet alleen koninginnedag of koningdag, nee. maar er zijn heel veel feesten. Maar dat massale, dat, dat... Dat, dat, dat, dat doe ik dus niet meer mee. Okay. Dus dat ik dus dan, dat traverseur, want ik ga fietsen, heel Goed punt. Lekker fietsen, meneer de Succes. Ja, bedankt. Oké okay ja, dan, je... dinsdag in Oldenkerk waarschijnlijk. Helemaal goed. Egbert Keen uit Sneek, goedenavond. Ja, ik uh, ben het uh, niet met je stelling eens. Ik ben wel met de stelling in zoverre dat wij een, uh, een feestje nodig hebben. Ja. Ook al is het in betere stemming te komen om dat voorjaar maar uh, niet wil komen. Maar dit is dus een foutfeestje. Dit is een feestje van het uh, Volk, Brood en Spelen en uh, we kunnen de volgende ellende weer vertellen. Dus dat, uh, vandaar dat ik met dit feestje dus helemaal niet eens ben. Helemaal niet? En u, u gaat ook helemaal niks doen wat ook maar iets met Koningsdag te nee, maken heeft? Nee hoor, ik, uh, ik heb uh, mooie afspraken in het buitenland gemaakt, dus ik uh, ben helemaal uh, niet in Nederland. Ik Kom er nog een keertje bij dat ik vind dat uh, we een, een burgermeisje, wat je dan zo'n plasseling uh, koningin mag noemen, in Nederland krijgen die uit een land komt... Wat, uh, wat is ook helemaal niet deugd. Zij uh, vindt dat wij geen cultuur hebben. Mm. Ik denk dat ze daar in Argentinië helemaal geen cultuur hebben. Want dat zijn Laat gewoon ja. Spanjaarden die daar de uh, bevolking hebben uitgemoord. Nou. En waar later zich dan nog verkeerde Duitsers hebben naartoe gevoegd. U zegt, u zegt kortom, het is wel tijd voor een feestje, maar niet, niet uh, om die reden. Dat is eigenlijk, eigenlijk het verhaal uit sneeken. meneer Egbert Keen? Ja. Oké, okay, ja. bedankt. We gaan naar de volgende. En die staat op drie in de rij. Ton van Sliek uit Rotterdam. Ja, daar spreekt u mee. Ja. Hey, uh, Joost, ik ben het vol met je eens... maar ik heb een hekel dat ik, me, dat ik een als feestje zelf moet betalen. <laughs> ja. Stap je op het doel? Ja, dat is, dat is een heel kernachtige verwoord, uh, Ton. Kijk, als ik laat maar zeggen een feestje geef... want ik heb een trouwere dan kost het mij niks. Maar het kost mij... Uh, je weet het alle zitten vol natuurlijk... en, en de kermis ook weer vol... Maar ja. dat kost ons geld en de, en, de, en de kost die komen op een bereik natuurlijk. Er zit een punt in uh, wat je zegt, Ton. Ja, het, het punt is wel wat Frits Hoefnagel zei, het is een feestje als je het vergelijkt met uh, de Engelsen. Ja, maar kijk, ik ga niet uh, de hele dag door de straat lopen en, en, en lopen hot. Dus ik krijg er wat te drinken, maar natuurlijk. Maar ja, dat kost ons weer geld natuurlijk. Ja, ja, ja, ja ik weet niet of de bieren een beetje afgeprijsd zijn dit, dit jaar. Uh, nou, ik, ik denk niet dat ik als ik in Koen ga, dan zeg ik, joh, die en die... Uh, de kroning begint en ik, ik hoef niks te betalen. Ik denk dat we nee. de kastelijzer met een komen, denk ik. Nou, je moet je even op tijd bij een goede vriendengroep aansluiten. Misschien nee. op de boot van Frits uh, op, op, proberen op te springen. Dan kun je een gratis drankje meepikken. Ton. Ja. ja? Oké. Okay. Maar het is, dat, dat doe ik geen feest natuurlijk. Nee, hey, ik, snap, ik snap je punt. Dankjewel, Tom van Slik. Heel goed, hoor. Het is wel een mooie, mooie punt wat daar gemaakt wordt. We gaan naar Wilbert uit Den Haag. Wilbert Stuifbergen. Ja, hallo. je Wilbert. Hallo. Eens of uh, oneens? Uh, nou, gedeeltelijk. Ik zei al tegen die uh, meneer, de assistent. Uh, we zouden wel een volksfeest willen, maar met een ander hoofdverzoon. Ja. Maar, nou, want... ja. kijk, ik vind Willem-Alexander ongeloofwaardig. Hij legt straks de eed van trouw uh, aan de grondwet af. Maar zijn eerdere eed als lid van het Olympisch Comité. heeft hij te, uh, overduidelijk gebroken. Dus ik vind hem niet uh, geloofwaardig. Kijk, nee. ik ben met China bezig en daar ben ik aan tegengekomen. En hij is vrolijk gaan feesten in China tijdens de spelen daar. Terwijl er letterlijk om de hoek uh, verschillende groeperingen eindigen, zoals in 4045. Dus ik ja. vind, als je daar niks aan doet, en hij heeft het via mij, maar ook via Vermuiswinkel. Uh, had hij het kunnen weten, want ik heb ook post afgegeven bij uh, dat paleis. En ik werd teruggebeld tussen de secretaris. En die secretaris, nou dat is dan wel wat de Joden een mens noemen. Uh, dus een, iemand met hart, maar van Willem-Alexander... Daar heeft u geen teken. hoge pet van op. Nou, alleen, ja, alleen Erik van Muiswinkels en u stond aan die andere zijde, moet ik zeggen. De rest van Nederland ban Nou, er waren er wel meer hoor, maar... Okay. Kijk, het punt is, van als de media er niet aan willen... bij de Wereld Draait Door is Erik ook heel duidelijk geweest... deze groeperingen, bijvoorbeeld Falun Gong, die eindigen in crematoria. Ja, ja. En vervolgens gaat de Wereld Draai Door... vooral ook ja. met die feestvarkens uit de Wilbert. keuken... we gaan het handig over China ja. hebben, oké? Okay? Wilbert, nee, okay. ik hou het even vrolijk vandaag. We gaan feest vieren, je bent het er niet mee eens. Want je vindt de reden verkeerd en de hoofdpersoon... maar we gaan nog even kijken... nou, ik komt wel wat azijn binnen, moet ik u eerlijk zeggen, luisteraars. Heel veel mensen toch zeggen van... nou, nou, hoe moet dat nou allemaal dinsdag? Rondloontjes Loontjes, eens, maar we zullen we afspreken. ...om niet mee te zingen met een bepaald lied, dat verheugt de feestvreugde. Erik Sierhuis zegt avondspits, duizend werklozen per dag... ...een onbestuurbaar land, leuk laten we gaan feesten. En Narsing twittert mij Eerdmans, feest prima... ...maar duw dat feest na het midden van de zomer alsjeblieft... ...in verband met het weer, zoveel kan een koning toch wel doen. We zijn toe aan een volksfeest, luisteraars dat zeggen... Kun je nog uw tweet kwijt op hashtag eens of hashtag oneens. En bij Peter de assistent loopt het helemaal vol... ...en dat vind ik op zich een heel goed teken. Ik kijk naar Maria Vertongeren uit Zaanstad... Marian. Ja, um, ik, um, ik vind het wel leuk dat er een feest is, ja. maar ik kan er niet tegen alle elektrogevoelige of elektrohypersensitieve mensen, die kunnen er niet tegen, want die kunnen niet tegen mobiele telefoons, die kunnen niet tegen draadloos internet. En hoe meer mobiele telefoons, hoe harder de zendmasten moeten werken. Er zijn al extra zendmasten gemaakt. De ja. mensen die in Amsterdam wonen, die kunnen het helemaal niet meer uithouden. Ik, woon dus, ik ben dus gevlucht uit Amsterdam na 30 ja. jaar om deze reden. Ik woon nu ergens anders, maar hier zal het waarschijnlijk ook niet uit te houden zijn. De straling dus, bedoelt u? Ja. Ja, en voor ons is zo'n dag een ramp. Of je er nou voor het Koningshuis bent of tegen. Nee, maar dat heeft er ook niets mee te maken. voor het heeft is zo'n dag een ramp. Oké, okay, hoeveel van uw, uw patiënten, als ik het zo mag zeggen, zijn er eigenlijk die daar niet tegen kunnen? Is dat groot? Nou, uh, Officieel zeggen ze er is 3%, maar uh, er zijn er wel 20 tot 40 procent hoor. Nou, we reden het over. Maar we worden, ja. weten wat het is? Ja, moet... wij, worden, wij worden niet geregistreerd en daarom is het, uh, zijn het aantal mensen zo, okay. zo is het aantal mensen zo onduidelijk. Omdat. Nou. Uh, ...vanwege de licenties. Dus ik er zit ik... zo'n economisch belang achter. Mevrouw de Vertongen, ik moet u onderbreken. Sterkte, des, ondanks de straling, uh, dat is weer een heel nieuw fenomeen... ...wat ons wordt binnengefietst hier bij Avondspits. Maar het was het, was, uh, was het waard om naar te luisteren. 0800 gaat sluiten, want wij stoppen ermee. Het is, het is weekend, uh, luisteraar, sterker nog. We gaan, uh, we gaan Koningsdag in... We bedanken u luisteraars en bellers voor het meedoen. Twitter kunt u nog bekijken op twitter.com. Hashtag hashtag Straks is deze microfoon voor Wim Brands met het programma Brands met boeken. Omroep WNL is zondag terug natuurlijk met Eva Jinek op zondag. Vanaf half tien te gast. Mogelijk de nieuwe FNV-voorzitter Ton Heerts. Burgemeester van Amsterdam Ebert van der Laan. En Tweede Kamervoorzitter Arnoeske van Miltenburg. Zondagochtend dus half tien. Eva Jinek op zondag op Nederland 1. We zijn er. Maandag weer met mijn collega Cameron Ola. Hier vanaf deze plek. Tot de later. Dan kom je tot twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen. De werkloosheid in Nederland is hoger dan ooit. Ook CDA-politica Mirjam Sterk moest, na 10 jaar Tweede Kamer, op zoek naar een baan. Het is gewoon heel erg geur op dit moment op die arbeidsmarkt. En je zult uh, in ieder geval door moeten blijven zetten. Als ambassadeur jeugdwerkloosheid zet Mirjam Sterk zich nu in voor 138.000 werkloze jongeren. Ik zal ook af en toe met mijn vuist op tafel moeten slaan. Twee dingen. Oud-CDA-politica Mirjam Sterk over werkloze jongeren en over zelfwerklozen. Radio 1. Zometeen, tussen 8 en half negen. Het nieuws van alle kanten.